Slam FM, En dan is het de tijd voor 10 over wacht op de kop af. Op zich al mooi, het moment dat we heel Nederland weer in de zijk gaan nemen. Eén voor één, weliswaar, de Slam FM, Je moet erover mee kunnen praten vandaag. Een boze clown Bassie, oftewel Bas van Toor, dat is de echte naam van clown Bassie, hè. Hij is natuurlijk beroemd geworden met de Adriaan en onder andere het liedje. En de uitspraak, altijd blijven lachen. Wat er ook gebeurt, heel goed. Je hebt ook gekeken vroeger, ik hoor dat al. En nou komt hij erachter dat er een grote verzekeringsmaatschappij in Nederland is... die de slogan Wat er ook gebeurt ook al een tijdje gebruikt. En dat vindt Bassi niet leuk. Bas van Toor, hij belt. Goedemorgen, ik zijn Nederlander met ons van Toor spreekt. Ja, hallo, Heli. Goedemorgen, met Bas van Toor. Hoi. Hoi. Hoi, ben nog? Ja. Ah, Oké, okay, af en toe hoor ik een stilte daarom. Oh ja, ik schrok een beetje van je begroeting. Oké. Okay. Zo, zo enthousiast. Hoi. <laughs> uh, maar dat geeft niet hoor. Wij zijn ook altijd, uh, altijd blijven lachen. Maar oh. daar bel ik eigenlijk ook over. Want ik zie jullie uh, nieuwe reclamecampagne van wat er ook gebeurt. Ja. Maar daar uh, rust wel recht op, wist u dat? Is dat zo? Ja, wij uh, gebruiken die term natuurlijk al jaren. Mm -hmm. Met de caravan. Ja. Van, uh, daar hebben we ook zelfs een liedje over gemaakt. Kent u wel, toch? Uh, altijd blijven lachen. Gelatisch. Altijd blijven lachen. Wat er ook gebeurt. Nee. ik nee. ben nooit een keer getruk. Maar nou is hartstikke leuk, maar nu heb ik mijn advocaat even op dag gegeven... om er uit, uh, uitzoeksel naar te doen. Ja. Maar nou blijkt het toch wel dat daar uh, recht op zitten... dus uh, misschien moeten we even een deeltje sluiten. Want uh, ja, er staat bij ons op al die uh, honderdduizenden dvd'tjes. Er staat op, ja? op lunchboxen, op lunchtrommels, op de Basieworst staat het. Ah uh -uh. Dus uh, dat is niet zo goed onderzocht door jullie legal uh, afdeling. Dan denk ik toch dat ze bij mij nog de verkeerde afdeling zit, Bas. Ja, kun je me misschien doorschakelen dan? ja. En dan mag ik jouw achternaam? Van Toy. Van Toy. Dubbel O. 1 Double R. O. 1 ja. R. Kom het Schiedam, dan. Dus de R. Oh, oké. Okay. Nee, dan ga ik even kijken waar ik je naartoe hoort. Graag door kan hoor, ja. Dank je Ja, moment. Ja, moment, ja hoor. Goedemorgen, u spreekt met de telefoniste. Ik heb het genoegen met de heer Van Toor. Ja, zeker. Hallo. Goedemorgen. Ja, ik... Goedemorgen. Ik heb het uh, verhaal een beetje meingetreft ja. met collega. Ja. Ik zal u even doorverbinden naar de juiste afdeling. Heel graag hoor. Ja, ogenblik Dank u wel. Goedemorgen, u spreekt met stem. Ja, Steen. Goedemorgen met Bas van Toor. Goeiedag. Dat je er langs, he. maar één uh, telefoon in dat grote pand. die, die helemaal door het hele pand uh, gedragen moet worden naar kander. <laughs> jongen, jongen, jongen. Maar goed, ik heb je nou. Hé, hey Stijn, moet je luisteren? Ik, uh, ik, ik werd geattendeerd op jullie wat er ook gebeurt-reclamecampagne. Uh, ja. En dan ben ik een beetje boos over geworden. Oh. Want Aten en ik doen het natuurlijk al jaren. Er staat op alle dvd's, placemats, Baskie worsten, uh, Ja, ja, ja. En op de principiële butten uit de jaren tachtig. Ja. Waar we er ook 200.000 van verkocht hebben, maar dat tezijde. En we hebben er zelfs een liedje over gemaakt, natuurlijk. Ken je ook wel. Van, mag meezingen hoor. Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Nou weet ik wie ik aan de lijn heb. Dat hebben wij natuurlijk allemaal vastgelegd. Want zo zijn we ook wel, we hebben alles in eigen hand gehouden, Stijn. Ja, ja, ja. En nu komen jullie met die campagne. En er is geen contact geweest met onze advocaat betreffende de teksten. Maar het liedje nemen wij toch niet over? Nee, maar de term wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt, hebben wij ook dus vastgelegen. Ja, maar dat is onze slogan. Ja, die, ja die dat slogan is voeren we al sinds 1988. Ja, en ik zie dat jullie 1,6 miljard winst op jaarbasis maken gemiddeld. Nou, dat kan dan nog wel even daarna eventjes komen, Stijn. <laughs> dus jullie verdienen al sinds 1988 over mijn rug. Nou, dat wil ik niet zeggen, was. Maar uh, je bent er niet zo blij mee, begrijp ik. Nee, ik ben uh, er uh, eigenlijk strontliek over geworden, Stijn. Dus daarom wel ik even. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Maar toch? is er niet een deeltje te sluiten dat wij de volgende recla de reclamecampagne voor jullie doen? Nee, ik zal, dus, uh, ik zal het dus hier gaan Dan wil ik het rondlemen. nog wel door de vingers zien, maar anders weet je hoeveel braderie ik daar vooraf moet in Velsenbroek, Alblasserdam, uh, Hendrik Ido-Ambacht? Moet je er nog steeds? Omdat bij, uh, ja, dat doe ik nog steeds. Oké. Okay. En dat had ik niet meer hoeven doen als jullie gewoon netjes jullie, uh, geld hadden afgedragen voor de wat er ook gebeurt, slogan. Ja, maar die voeren we al even, is 88 al hè? Ja, ja, ja, ja, ja allemaal magisch maar dat, dat, ja, dat had je gewoon even moeten overleggen. We waren toen ook hartstikke populair in 88 met al die videobanden en uh, naar Griekenland met de caravan en Robin. Ja, ja, <laughs> ja. Adriaan was ook laaiend, maar die laat me niet meer bellen. Nee. Die krijgt het aan zijn hart hè? Dat is een Hoe een het met je. Ja, verder wel goed hoor. Ik heb veel naar jullie gekeken vroeger. Hoor. Ja, was het, vond je het leuk? Ja, ik vond het leuk. Oh, dat is en mooi om toch trouwens hoor. Aardig wat videobandjes gekocht ook vroeger? Jou dus? Nee, dat heb ik nooit. Ook nee. niet. Nou, Stijn, je nee. bent geen goede klant van me. Nou, ja, ik heb wel heel veel gekeken. Ah, ja, maar heb je natuurlijk ook uh, Ja. Heb je ook natuurlijk ook veel aan gehad, hè, de kijkcijfers. Nou, ik ben wel blij dat je fan bent dan. Ja, ik ben fan van jullie. Dat helpt al een hele heb ik ook in een, een, een, een, een commercial uh... Ja, en van uh, Marslij hebben we laatst gedaan. En ja, die van Oren vond ik maar, ook leuk. Maar dat zijn van die Japanners en die betalen niet. Oh. Dus een zakken reis voor gekeken. Maar goed, Stijn. Ik heb je nummer genoteerd Bas, uh, we komen er even bij je terug. Heel graag hoor. Ja? Ja. Doeg. Dag Steen. Hoi hoi. Pietjes en vriendinnetjes. Slam FM, PhoneFuck.